Jobboot met het NOS Journaal. Er liggen nog 101 van zijn op de intensive care opgenomen... met zware brandwonden en metaaldeeltjes in hun lichaam. Vier slachtoffers zijn sinds de aanslagen in coma. Uit een overzicht van de regering in Brussel blijkt verder... dat inmiddels 195 slachtoffers het ziekenhuis hebben verlaten. De autoriteiten hebben besloten om het dreigingsniveau... in België terug te brengen naar drie. Sinds dinsdag was de hoogste alarmfase vier van kracht. De voetbalwereld staat vandaag stil bij het overlijden van Johan Cruijff. Niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje wordt getreurd om zijn dood. Pep Guardiola, speler van Barcelona onder trainer Cruijff, en nu zelf toptrainer, noemt Cruijff de meest invloedrijke persoon in het Europese voetbal van de afgelopen 50 jaar. Fans van FC Barcelona willen dat hun stadion, Camp Nou, wordt omgedoopt tot het Johan Cruijff stadion. Ze zijn een actie via social media begonnen. Supporters van Ajax zijn vanavond bij elkaar gekomen bij het standbeeld van Kruijf bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Bij het ouderlijk Huis van Kruijf in Betondorp in Amsterdam zijn al veel bloemen neergelegd. Zaterdag wordt er in de Amsterdam Arena een condolianseregister geopend. De Canadese frietfabrikant McCain mag de Tilburgse snackmaker van geloven overnemen. Vooral bekend van Moras snacks en satémerk Hebro. Volgens de autoriteit consument en markt krijgen de twee partijen samen niet te veel markt, niet te veel macht op de snackmarkt. McCain en Van Geloven hopen door de deal Europees marktleider in diepvries snacks te worden. Hoeveel McCain voor het meerderheidsbelang in Van Geloven heeft betaald, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse waterpolodames staan in de kwartfinales van het Olympisch kwalificatietoernooi in Gouda. Oranje versloeg Duitsland overtuigend met 16-3. Morgen wordt de tegenstander in de kwartfinale bekend. Winnen de waterpolovrouwen die wedstrijd, dan zijn ze verzekerd van de Spelen in Rio komende zomer. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen eerst re regen, later op de dag overwegend droog en af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 9 tot 11 graden. Dit was NOS Journal.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 Goedenavond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort. Peaceful Radio is een nieuwheidsmuziekprogramma, uniek in zijn soort. En wij gaan twee uur lang luisteren naar deze prachtige muziekstromingen. Want ook nieuwheidsmuziek kent verschillende stromingen zoals uh, meditatiemuziek, healingmuziek, folk, maar ook uh, trance, dance, om maar wat uiterste te noemen. We beginnen met de nieuwe CD van Heather Houston, Prayers for the Water. Ik wens je heel veel luisterplezier.